Middernacht, het begin van dinsdag 22 februari, Juris Stubinetsky met het nos Journaal. De volksopstand in Libië is ook vandaag uitgelopen op een bloedbad. Het leger heeft volgens verschillende bronnen op burgers geschoten. in een nieuwe poging van kolonel Gaddafi om de opstand de kop in te drukken. Er zijn berichten dat Gaddafi binnen korte tijd een toespraak zal houden. Volgens betogers zijn de afgelopen dag in Tripoli alleen al 250 doden gevallen... toen straaljagers, helikopters en tanks het vuur openden. De zoon van Gaddafi ontkent dat er luchtaanvallen zijn uitgevoerd door burgers... en zegt dat wapendepots zijn beschoten. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren... maar dat is nauwelijks mogelijk, want het luchtruim van Tripoli is gesloten... Een Turks vliegtuig dat op weg was naar Libië moest omkeerd maken... omdat de verkeerstoren op het vliegveld was verlaten. Nederland wil de komende dag een vliegtuig naar Tripoli sturen... om zo'n honderd Nederlanders op te halen. Het wachten is op toestemming van Libië. Justitie in Egypte gaat twee oud-ministers vervolgen. Het zijn de oud-minister van Binnenlandse Zaken en die van Toerisme. Ze worden onder meer beschuldigd van misbruik van overheidsgeld en zelfverrijking. Vanmiddag vroeg justitie in Egypte al om de bevriezing van de buitenlandse tegoeden van oud-president Mubarak. Dat kan erop wijzen dat de militaire leiders ook hem willen vervolgen. De koning van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de betogingen in zijn land. Koning Mohammed VI zei dat hij niet zal buigen voor demagogie en dat hervormingen alleen kunnen slagen als ze geleidelijk worden doorgevoerd. Gisteren demonstreerden duizenden Marokkanen tegen armoede en corruptie. Ook willen ze dat de koning minder macht krijgt. Het weer vannacht droog en koud. De temperatuur ligt tussen de min 1 en min 8. Overdag droog en zonnig. Het wordt dan min 1 in het noordoosten en plus 4 in het zuiden. Dit was het nos Journal. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Colette van der Ven. De nekharen overeind. Nachtelijke smeekbedes. Wanhopig, schreeuwend, kreunend, klauwend in kussens. Wachtend op verlossing. Van hoofdpijn, kiespijn, buikpijn, rugpijn, spierpijn. fantoompijn kramp. Van pijn door een wond, een breuk, een ziekte. Van onverklaarbare, verklaarbare, ingebeelde, verzonnen... kortdurende, chronische, acute, zeurende, stekende, bonkende... helsen te stillen of juist met geen mogelijkheid te verdrijven pijn. Pijn vergezelt een mens wanneer hij geboren wordt... opgroeit, ziek wordt en sterft. urenlang, dagenlang, levenslang. Zo begint het boek van Amanda Kluveld... Pijn. En pijn is ook het onderwerp waar ik het vanavond met mijn gast Chris Visser... vissers, anesthesioloog en hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde over zal gaan hebben. Welkom Chris. Goedenavond. Ja, deze week is de week van, het, van de pijn in het Radbouk ziekenhuis waar jij werkt. Een week van de pijn, waarom? Vooral om pijn goed zichtbaar te maken. Pijn is een heel nuttig biologisch signaal. Daar hebt u net een heel mooie samenvatting van gegeven... dat het leven vol zit met pijn. Pijn heeft nuttige effecten, maar pijn heeft ook slechte effecten. Namelijk, je kwaliteit van leven gaat achteruit. De herstelfase van een patiënt die pijn heeft... die wordt langer, wordt moeilijker. En dus goed aandacht vragen in een ziekenhuis aan... Alle zorgverleners die aanwezig zijn in het ziekenhuis... is een heel belangrijk onderdeel om pijn zichtbaar te maken. Niet alleen voor die zorgverlener, maar ook voor die patiënt. En daar adequaat op te gaan reageren. Ja, dat is een hele opdracht. Want als we kijken, historisch gezien, de voorbije 10, 15 jaar... dan hoort pijn niet echt bij een ziekte. Het volgt er een beetje op. Het is een symptoom. Het is een lastig symptoom. En heel veel van mijn collega's, en zeker een aantal medisch specialisten... die beschouwden het als wanneer je de ziekte goed behandelt dan zie je ook dat de pijn eigenlijk automatisch zal verdwijnen. Niets is minder waar. de kennis van de heden de dagen en zeker zeer recent onderzoek dat we zelf uitvoeren en aan verschillende universiteiten in Nederland wordt gedaan, toont dat pijn heel zichtbaar aanwezig blijft en één keer als je acute pijn hebt gekregen, dat er een verhoogde kans bestaat ook van chronische pijn te ontwikkelen. En om dat allemaal te voorkomen, hebben wij de week van de pijn uitgevonden, heel letterlijk. Ja, er is een heel programma daarvoor, een nationaal programma... daar kunnen we misschien zo dadelijk wat uh, meer over hebben. En we dachten, als we nu eens een week van de... en in dit geval van de pijn maken, dan is er aandacht... dan kunnen wij alle verpleegkundigen, artsen, patiënten informeren... van hoe ga je nu pijn benaderen, registreren... en meten is weten, gelukkig, meer en meer. Dus als we pijn goed meten, kunnen we hem ook goed behandelen. Maar hoe kun je pijn meten? Pijn is... Uh, subjectief, pijn is een beleving, of niet? Ja, is pijn... Pijn, zeker, pijn is bij uitstek subjectief. En de, de, de oorspronkelijke definitie van pijn is... pijn is wat de patiënt zegt dat het is... en treedt op wanneer de patiënt vindt dat het optreedt. Wij zijn altijd een beetje jaloers als we een cardioloog of een andere medicus een meting zien doen... waardoor we eigenlijk zien, er komt een getal uit en we weten hoeveel pijn er is. Dat bestaat in de pijn niet. We moeten inderdaad geloven, we moeten begrijpen, we moeten vooral horen wat de patiënt zegt. En wij moeten daar ook iets mee doen. We moeten dat gaan noteren, we moeten dat in een medisch dossier kunnen communiceren met elkaar... en we moeten er acties op uitzetten. Nochtans hebben we dat geleerd. We hebben heel eenvoudig door aan patiënten te vragen een getal van nul tot tien te geven. Nul is geen pijn. Tien is de ergste pijn die iemand zich zou kunnen voorstellen. En we vragen dan patiënt, hoeveel vindt u zelf nu... dat u op deze schaal als pijn ervaart? Dat is een heel eenvoudige methode die met een klein beetje training... en misschien een klein beetje informatie voor een operatie... of voordat je naar het ziekenhuis komt, kan aangeleerd worden. En als mensen weten dat daar een goede actie uit volgt, dan gaan ze dat ook heel netjes gebruiken. En dat zien we ook in het onderzoek. Maar um, stel, ik heb pijn in mijn knie. En mijn buurvrouw heeft een vergelijkbare pijn aan haar, haar knie. En ik zeg, nou, dit doet zo ongelooflijk pijn. Ja. Dit is echt een acht, minstens. Ja. En mijn buurvrouw, die zegt, nou, heel goed mee te leven, een twee. Ja. Hoe kunnen jullie dan, wat kunnen jullie daar dan nou mee? Dan is de beleving het uitgangspunt, dan is er, er is niet een soort verifieerbare meting te maken? Jawel, toch wel. En het leuke is dat wij natuurlijk door onderzoek en door daar heel veel over na te denken, beter en meer daarmee kunnen doen. En onder andere weten we heel goed dat pijn een heel multidimensionele aandoening is. Je hebt pijn niet alleen in je lichaam, je hebt ook pijn door psychosociale factoren, door spirituele problemen, door existentiële problemen, door uitputting, door moeheid, door een heleboel factoren die mee kunnen spelen. En dat kunnen wij allemaal vragen aan deze mensen. Dat zien wij ook. Ja, de diagnose die we stellen. En de diagnostiek van pijn is daardoor een hele multidimensionele diagnostiek... die niet alleen gaat over ik heb pijn in mijn knie... maar we gaan ook kijken, en dat is best wennen voor een patiënt... naar een heleboel elementen voordat die pijn ontstond. Ja? En ik geef een heel praktisch voorbeeld... maar in vele gevallen gaat iemand die voor veel kinderen moet zorgen... eerst zorgen dat de kinderen thuis goed gesteld zijn... dat de diefries vol met eten zit... en dan gaan we naar het ziekenhuis voor een bepaalde operatie of een behandeling... Ik moet er geen tekening bij maken dat deze persoon... Ja, erg uitgeput in het ziekenhuis toekomt... waardoor de beleving van pijn veel groter gaat zijn. Want deze mensen beginnen daar niet fit aan. Iemand die veel mantelzorgers heeft... een goede voorbereiding heeft gehad voor een operatie... Ja, die gaat daar heel anders aan beginnen. En dat zien we ook. Ja. En nog een stap verder, er zijn natuurlijk vele aspecten... die de betekenis van pijn gaan uitmaken. Van hoe heb ik gezien dat in mijn omgeving werd omgegaan met pijn? Hoe gingen mijn ouders om met pijn... Dat heb ik van hen geleerd als kind, als kleine, uh, laten we zeggen... voor de leeftijd van drie jaar zie je hoe gaat er met pijn om... en wat betekent die pijn in het verdere leven van mensen. Dat is heel spannend, want op het ogenblik dat u of een patiënt binnenkomt in het ziekenhuis... dan moeten wij natuurlijk gaan kijken aan al die aspecten, spelen die mee? En vandaar ook dat we geleerd hebben en dat ons programma nu uh, in de week van de pijn gericht is om zowel aan artsen als verpleegkundigen aan te leren... dat niet alleen dat getalgeven is, maar ook kijken naar... wat kan deze persoon ermee? Ja, want die persoon met zijn pijnschaal van 2, waar u een heel mooi voorbeeld geeft... Ja, deze persoon kan gemakkelijker uit bed, zal misschien terug gaan rondlopen... zal een heleboel dingen doen, terwijl de persoon met de pijnschaal van 8... onbewegelijk in bed ligt. En wij gaan juist aanleren, en heel veel verpleegkundigen doen dat al heel goed... van te leren, te begrijpen wat die betekenis van pijn is... in het leven van die patiënt. Dat is een heel communicatief gebeuren. We zijn ook heel trots dat onze verpleegkundigen... die opleiding eigenlijk heel goed gevolgd hebben. En door de aandacht van de Week van de Pijn... is het niet langer vrijblijvend. Want wij hebben deze kennis eigenlijk al heel lang. Maar hopen wij dat eigenlijk het hele ziekenhuis met ons mee gaat doen. En niet alleen ons ziekenhuis, maar dat heel Nederland gaat meedoen... met dit project natuurlijk. Zodanig dat het eindelijk een beetje gaat bewegen op het gebied van de pijn. En het belangrijkste doel is om meer inzicht te krijgen in de beleving... en dan daar ook meer antwoorden op te hebben? Nou... Het belangrijkste doel is op dit ogenblik niet zozeer een onderzoeksmatig doel, want dat weten we eigenlijk allemaal heel goed, dat hebben we ook allemaal heel goed uitgezocht. Het belangrijkste doel is dat iedere verpleegkundige, iedere dokter, iedereen die met een patiënt in contact komt, eigenlijk gaat vragen achter pijn, dit noteert en daar ook een actie uit laat volgen. Het is onbegrijpelijk in, dit, in deze tijd, 2011 toch, dat er nog altijd patiënten in een ziekenhuis liggen, waar niet altijd aan gevraagd wordt... hebt u pijn? Ja? Bij diezelfde patiënt wordt wel een bloedrek en een pols gemeten... waar we vaak niets mee doen met deze gegevens. Dus het meest essentiële element, namelijk het comfort van de patiënt zoeken... de kwaliteit van leven, de reden waarom mensen schrik hebben van een ziekenhuis... is heel vaak de reden pijn. Ja? Dat moeten wij wegnemen en we moeten daar eigenlijk ja, een nieuwe uh, stijl... een nieuwe sfeer rond creëren. Nochtans moeten wij leren uit het verleden. Als ik kijk, in het jaar 2000 hebben we juist met onze Europese Vereniging... Uh, erg veel aandacht besteed aan het feit dat we naar een ziekenhuis zonder pijn moeten. Ja, dat kan helaas niet. Pijn heeft een nuttig biologisch signaal, zoals ik al zei. En maar, dat is? Nou, dat het ook u verhindert van veel te gaan doen. Met een gekneusde enkel, of met die uh, zwakke knie, of om te gaan kijken wanneer dat in de buik voorkomt... Ja, om een signaal te geven van u moet naar mijn buik kijken... en daardoor kan een chirurg of een andere medisch specialist... natuurlijk wel uh, een goede diagnose stellen. Dus pijn heeft een nuttig biologisch signaal in de acute fase... Ja, maar pijn laten verder duren... gaat een effect hebben op het hele centrale proces in onze hersenen... waardoor wij weten dat voor toch een aantal patiënten... en juiste getallen daarop geven is moeilijk... maar we schatten toch één of vijf patiënten die chronische pijn ontwikkelt na een acuut moment. En dat is iets wat we absoluut moeten gaan voorkomen. We weten dat hoe vroeger je pijn goed behandelt, hoe minder dat die chronisch kan worden. En dat is natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd die wij goed moeten lopen met de patiënt. En daar is nog één belangrijk aspect heel belangrijk in. Ik denk dat de patiënt zelf ook moet beseffen dat de goede behandeling van pijn essentieel is voor een sneller herstel, een beter herstel, minder longproblemen, sneller uit het bed komen, sneller naar huis kunnen. Ja. En thuis zijn is nog altijd de gezondste plek... Uh, om te vertoeven in de vele gevallen. We weten we genoeg van pijn? We weten elk jaar meer en meer. Als we kijken de laatste twintig jaar is pijn echt een vak in ontwikkeling. is een booming business, zal ik het dan maar zo noemen. Uh, waarin dat we echt heel veel onderzoek doen. Echt heel veel weten hoe het moet. Maar nog altijd onvoldoende, laat me daar wel heel duidelijk in zijn. Maar we weten wel dat het hele centrale proces... Uh, en dat de pijn echt als een eigen ziekte kan beschouwd worden... dat begint heel duidelijk te pijn worden. Pijn is een eigen ziekte? Het is een eigenstandige ziekte. Dat vinden we ook wel heel belangrijk om dat zo naar voren te brengen... samen met onze Nederlandse vereniging, de Dutch Pain Society... maar ook met de EFIC, de European Federation of EISP Chapters... stellen wij dat pijn een eigenstandige ziekte is... omdat wij... Ja, al te vaak merken als wij beginnen te vragen achter pijn... bij patiëntenpopulaties na bepaalde chirurgie, na borstkankerchirurgie, na borstprothesechirurgie uh, en andere, zien we te veel patiënten vermelden dat er pijn voorkomt. Tot voor enkele jaren hadden wij heel vaak de indruk dat pijn niet vaak voorkwam. Onze tekstboeken zeiden dat ook niet en noemden getallen lager dan 12%. Maar het blijkt dat dat de spontane meldingen waren van patiënten. En heel vaak neemt de patiënt de pijn die hij voelt er ook bij zijn ziekte bij. Ja? Ik denk dat de tijd gekomen is om daar heel kritisch naar te kijken en juist te proberen om pijn zo breed mogelijk aan te pakken en niet meer noodzakelijkerwijze altijd te denken, de pijn hoort erbij. Ik denk dat, dat we dat echt heel goed moeten begrijpen. Meer en meer patiënten beginnen dat ook in te zien. Tegelijkertijd weten we wel, en dat is, ik moet natuurlijk een beetje voorzichtig zijn in de uitspraken, want er zijn ook pijnsyndromen die we nog altijd niet te goed volledig definitief kunnen laten verdwijnen. En dat is ook een spannend element. Kun je natuurlijk. daarin noemen? Nou, Het is zo dat wij... Um, in de geneeskunde heeft natuurlijk een spectaculaire vooruitgang gekend... in de voorbije twintig jaar. En één heel duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, pijn die veroorzaakt wordt door het geven van chemotherapie... bij kankerprocessen. Maar de moleculen, de stof die we geven... om die chemotherapie door te dienen... kan zelf een zenuwpijn veroorzaken... die zo ernstig is dat sommige patiënten zeggen... als ik dat op voorhand had geweten, had ik deze behandeling eigenlijk niet laten doen. Dat heeft natuurlijk heel grote consequenties. Want het is een levensverlengende behandeling... waardoor je langer kunt leven... Maar met veel meer pijn. Maar met veel meer pijn, ja. met een mindere kwaliteit van leven. En wij hebben helaas nog altijd niet een kristallen bol om te voorspellen... dat deze patiënt dat wel gaat doen en een ander dat niet gaat doen. Dus heel veel van ons onderzoek is gericht om... als deze behandeling toch moet gegeven worden bij kanker... om te proberen deze pijn te gaan voorkomen. Dat lukt al beter dan tien jaar geleden, daar zijn we ook heel trots op. Dat kan nog beter, dat beseffen we ook, want er zijn nog altijd patiënten... die toch in sommige omstandigheden een hevige pijn doormaken. Daar zijn juist de gespecialiseerde pijncentra in Nederland... voor in sterke ontwikkeling, om samen met neurologen, anesthesiologen... psychologen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen... en gespecialiseerde verpleegkundigen, eigenlijk die pijn veel beter aan te pakken dan dat dat vele jaren geleden was. Ja, Daar hebben we lang weg afgelegd, maar het kan nog altijd veel beter natuurlijk. Ik had het net over mijn knieën en die van mijn buurvrouw... en Absoluut. dat we dezelfde pijn zo anders ervaren. Dat wordt in het gewone spraakgebruik uh, genoemd... dat je een hoge pijngrens hebt of een lage pijngrens. Ja. Is dat een reëel gegeven? Dat is een heel interessant gegeven die u mij vraagt. Wij kunnen nu de pijngrenzen zichtbaar maken van mensen. Dat is heel nieuw, dat is een volledig nieuwe ontwikkeling... waar dat we patiënten kunnen onderwerpen moeten we dan zeggen, en dat klinkt een beetje zwaar... maar zo is het niet, uh, aan testen om te gaan kijken wat voelt iemand... en wanneer voelt hij dat. Ja, dat gaan we doen met warmte, met koude, met elektriciteit. En nogmaals, en ik wil de luisteraar ook heel erg geruststellen... het zijn geen pijnlijke testen, Integendeel, Mensen krijgen ook speciale drukknoppen om zichzelf te vrijwaren... van schade of van een hevige prikkel, maar daardoor leren we ongelooflijk veel van de patiënt. Dat zijn moeilijke, dat zijn zware, dat zijn gespecialiseerde onderzoeken... Hè, die toch gemiddeld één tot twee uur duren... in heel rustige omstandigheden, zoals een studio... Hè, zoals we hier nu zitten, om de prikkels van buitenaf weg te houden... en dan in deze gestandardiseerde omstandigheden... kijken hoe het lichaam van de patiënt daarop reageert. Maar dan, dan blijft nog de vraag... Euh, want jullie kunnen alleen de subjectieve beleving meten... Mm -hmm. euh, Kom je er nou achter of bij mij werkelijk iets meer pijn doet in mijn beleving? Of ben ik gewoon meer een watje? Nou, het laatste zeker niet. Precies door onze definitie is uw beleving de meest belangrijke voor ons. Maar toch kunnen wij ons een heel goed beeld vormen van wat er zich afspeelt in uw hoofd rond die pijn. In de meest letterlijke zin van het woord. Ja? Door die multidimensionaliteit. En daar hebben we dan ook heel concreet... bijvoorbeeld een klinische psycholoog voor nodig. Ja? Iemand die echt gespecialiseerd is om... die gedragsmatige component van de pijn... van hoe reageert u op die pijn? Wat doet u daar nu mee? Ja? Om daar eens naar te kijken. Ja? Dan praten we minder met de acute pijn. Want in de acute pijn hebben we eigenlijk allemaal... min of meer eenzelfde soort pijn. En is het psychologische effect minder aanwezig. Ja? Omdat ook de verwachting van de operatie... een heel belangrijke rol in speelt, omdat de pijn snel terug zal verdwijnen. Na twee, drie dagen zien we dat de meeste pijnen eigenlijk heel goed reageren. Maar in de chronische pijnbehandeling, en daar alludeert u eigenlijk op, ja, dat is natuurlijk een veel moeilijker domein, omdat daar die interactie, ja, maar ook het gedrag dat we ontwikkeld hebben op deze pijn... al in de verkeerde hoek kan zitten. Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk om aan patiënten aan te leren... hoe moet ik er dan wel mee omgaan? Wat is die betekenis van die pijn? Uh, dat is een heel boeiend proces. Dat is ook een heel moeilijk proces, want je moet slecht aangeleerd gedrag terug leren uh, aanpakken in de juiste richting. Maar mensen die daarin lukken, die zijn ongelooflijk enthousiast. En dat wil ik, willen wij vooral laten zien... Uh, omdat deze mensen ook wel echt een nieuw traject hebben gewandeld. Wij hebben natuurlijk uh, historisch gezien misschien een grote achterstand opgelopen. Ja? En ik bedoel dan vooral dat in de tijd van Descartes... lichaam en geest gescheiden zijn van elkaar. Dus de medische professie en heel veel ziekenhuisgeneeskunde... heeft heel lang gedacht dat ze alles konden genezen... en dat de mens vooral een machine was, lom machine, zoals Descartes het zei. En dat we daar eigenlijk alles aan konden herstellen. Gelukkig hebben we dat nu terug, zoals de filosofie... en zoals de psychologie en de theologie... terug allemaal proberen we dat terug in elkaar te schuiven. Dat gaat met horten en stoten... Dat betekent ook dat we heel veel van onze collega's moeten opleiden en leren dat pijn niet alleen maar met morfinum kan behandeld worden, maar misschien ook met goede aandacht, met misschien mantelzorg, met ondersteuning, met mensen geruststellen, met een heleboel andere aspecten die we heel belangrijk vinden. En waardoor het niet alleen maar een tablet geven is, maar veel meer dan een tablet. Ja? En dat is natuurlijk een kennis apart, want dat moeten wij zeker aan de academie kunnen overbrengen aan jonge collega's. Uh, en dat is wel heel demanding van mensen om in zoveel dimensies tegelijk te kunnen werken. Maar als je al die dimensies nou beheerst, is het dan mogelijk om een pijnloze maatschappij op een bepaald moment te creëren? Is dat, ja. is dat een uh, wetenschappelijk denkbaar? Ja. Het is natuurlijk een heel uitdagende gedachte... en misschien een heel verlokkelijke gedachte... alhoewel dat ik overtuigd ben dat een pijnloze maatschappij... voor de toekomst niet een goede maatschappij zal zijn... en een gevaarlijke maatschappij voor het lichaam, menselijke lichaam. Mm -hmm. We weten uit uh, genetisch onderzoek... en er zijn een aantal families in de wereld beschreven... waar de kinderen, uh, de nakomelingen van een aantal uh, ouders... minder pijn tot geen pijn kunnen voelen. En we weten dat deze kinderen, en meestal zijn dat jongens dat deze niet oud worden door alle letsels die ze oplopen. Ja? Want zij voelen niet dat ze de hand op de kachel leggen. Ze hebben geen reflex bij gevaarlijke sporten. Waardoor deze kinderen eigenlijk zoveel letsel oplopen... dat ze daar eigenlijk een probleem door ontwikkelen. Dus nogmaals, pijn is een bijzonder nuttig biologisch signaal. Het kan een belangrijke motivator zijn. Ja, ik denk zeker als ik sommige renners ja, de bergen zie inrijden in de Ronde van Frankrijk, denk ik wat doen deze jongen zich aan? Maar het is toch een motivator ook om je lichaam op een bepaald niveau te brengen van een topprestatie. Ja, we weten ook dat het lichaam daar heel mooi op reageert, heel fysiologisch op reageert, want op dat moment begin je ook stoffen te produceren in je hersenen die tegelijkertijd pijnstillend zijn. Ja? En het meest eenvoudige voorbeeld dat ik altijd aan de studenten geef is. Wij zitten hier beide op een heel comfortabele stoel en toch ja, hebben we dus beide toch zitspieren die nu in een tekort aan zuurstof zitten door ons gewicht dat erop uh, leunt. En geen van beiden is ernstig aan het wiebelen of wil rechtstaan. En we laten deze tekort aan zuurstofsituatie bestaan. Waarom? Omdat onze hersenen de signalen tegenhouden van onze bilspieren. Die zeggen, het is interessant, we gaan luisteren, we zijn geboeid. Ja, ik hoop dat dat ook zo is voor de luisteraar natuurlijk. En met dat natuurlijk zie je dat je de pijn zelf onder controle kan brengen. Want zodra u begint te wiebelen, of de studenten in mijn college beginnen te wiebelen, dan weet ik dat de aandacht niet meer gevangen is. Ja? En dat ik eigenlijk ja, terug moet proberen de aandacht te verhogen, terug iets moet doen met die studenten, om dat signaal dat vanuit het lichaam komt, terug beter te gaan tegenhouden. Hey. En die kennis is heel, heel erg aan toenemen. Nog belangrijker, dat tegenhouden reflex, die kunnen wij meten bij patiënten. Die kunnen wij echt in kaart brengen. Dat doen we ook op onze pijnpolies. En dat is natuurlijk super interessant, omdat we dan mensen kunnen tonen dat deze terughoudreflexen of de controle op pijn gestoord is. Ja? En dat in kaart brengen, dat is natuurlijk een fantastisch leerrijk moment. Niet alleen voor onszelf, want daar leren we veel uit, maar vooral voor de patiënt, want dat kan hij gaan besturen. En dat besturen. Daarover gaat eigenlijk dus de behandelingen die we willen geven. Maar als je het hebt over besturen... ik zeg steeds je jij zegt steeds u... we hadden afgesproken te tutoieren... maar de Vlaming in jou is hardnekkig. Die blijft u zeggen. Maar dat luisteraast <lacht> niet. Ik hoor zelf niet soms. Ja. Ja. <lacht> maar ik heb uh, een keer de schrijfster Hannes Menkenma geïnterviewd... en die had heel erg veel pijn. En die zei, um, als het dan gaat over hoe je omleert gaan met je eigen pijn... zij zei, ik heb geleerd dat ik het uh, verzet tegen die pijn op moet geven... Uh, en dat ik hem, als het ware, zij gebruikt het woord, moet omarmen. En dan reduceert die pijn tot een derde fractie van wat hij is. Wat zegt u? Nou, nou ga ik u zeggen. Zeg ik, ik moet zeggen. Het is een prachtige beschrijving wat we eigenlijk elke dag doen en wat we door wetenschap hebben kunnen aantonen. Heel veel van onze programma's bij patiënten met chronische pijn is gericht op: fixeer niet meer op je pijn, maar ga kijken naar wat je nog kan. Ga kijken naar je functionaliteit en probeer pijnvrij te denken. Ja, en dat is natuurlijk een hele opgave, maar er bestaan trainingsprogramma's voor. Dat leren we ook aan, aan mensen. En dat is een hele oefening, maar de patiënten die erin slagen, die dat kunnen, ja, die kunnen plotseling een heleboel dingen meer terug. Ja? En dat is, nog, dat is heel wat. Want we zijn natuurlijk ook in de voorbije vijftien jaar hebben we geleerd... als je pijn hebt, moet je gaan zitten. Als je pijn hebt, moet je in bed kruipen. Ja? En er zijn toch verschillende voorbeelden van, uh, van, van uh, pijnproblemen. Hè? Lage rugpijn is daar toch het meest prevalente in de maatschappij van. Dat we geleerd hebben, je hebt rugpijn, je moet in bed gaan liggen. Ondertussen hebben we geleerd dat patiënten die een aantal dagen in bed liggen... de kans groot is dat ze nooit meer gaan uitkomen. Ja, dat daardoor dus een chronisch aandachtsprobleem ontstaat. En dat aandachtsprobleem is niet alleen aandacht hebben voor de ander... maar ook in het lichaam. Dat de zenuwcellen zich zodanig op die pijn beginnen te fixeren... dat je eigenlijk aan niets anders meer kan denken. Ja? En daar is juist de cognitieve gedragsmatige therapie opgericht. Namelijk dat we mensen gaan aanleren van ondanks de pijn... normaal of zo normaal mogelijk te functioneren. En wat u beschrijft bij deze schrijfst is natuurlijk het mooiste praktische voorbeeld daarvan. Ja, en wij hopen ook dat wij deze programma's voor patiënten... Uh, meer zichtbaar kunnen maken. Mensen ook kunnen overtuigen dat het werkt. Want dat is het moeilijkste moment uh, voor een patiënt. Omdat mensen uit hun stoel halen, mensen actief maken... bij hen de indruk geeft dat we ze nog meer pijn zullen gaan doen. Ja, en dat is niets is minder waar. En dat is natuurlijk een heel belangrijk moment... Um, en om terug te keren, misschien naar die twee mensen met beide een kniepijn. Uh, mensen aanleren van bewegen is beter dan stilzitten. <kijkt> een goede pijnstiller heeft ook een goed effect. Uh, is maar, natuurlijk een belangrijk element. Maar over die pijnstillers. Hè. Bijvoorbeeld, um, ik zie dat ik zelf uh, nogal geneigd ben als ik pijn heb, nogal snel geneigd ben om uh, paracetamol te nemen. Ja. Uh, om gewoon door te kunnen gaan. Uh, mijn broer die weigert per definitie. Ja. Die zegt pijn is een signaal en uh, nou, dat moet ik dan maar aanvaarden. En ik heb vroeg me laatst af... Um, wordt word het hiermee voor mij moeilijker om pijn te doorstaan... doordat ik er op deze manier mee omga? Um, u stelt me een heel moeilijke vraag. Want uiteraard moet ik het eigenlijk wetenschappelijk gaan nakijken wat dat betekent. Het is in ieder geval wel zo dat het gedrag van uw broer een gezond gedrag is. Namelijk, heeft pijn ontwikkeld? Op een bepaald signaal gaat hij kijken, wat doet dat nu met mij? En moet ik nu het iets rustiger aan doen? Moet ik iets anders doen? Anderzijds, juist door de theorie die ik net uh, aan u verkocht heb... en die we ook uh, aan patiënten aanleren, leren... is het een heel belangrijk moment om toch door te gaan ondanks uw pijn. Ja? Dus een pijnstiller heeft een nuttig effect. In uw geval de paracetamol om te zeggen, daardoor blijf ik in beweging, daardoor kan ik verder. Ja? En dat is precies wat we aanleren aan patiënten, om toch door te gaan. Of moet je je aanleren door te gaan met die pijn? Moet je je aanleren te wennen aan ja, de pijn? Maar het is natuurlijk heel belangrijk, dat, en dat is ook een signaal... dat ik wil geven aan de luisteraars, dat wij elke pijn die nieuw is in uw lichaam... Ja, dan moet je even van kijken, gaat die snel over. Maar als het niet zo is, moet je daar onderzoek voor laten doen. Daar hebt u uw huisarts voor. En met uw huisarts moet u even kijken wanneer doet ze dat voor, waarom doet ze dat voor, wat zit daarachter. Ja? En pas als dat uitgesloten is en eventueel bijkomende onderzoeken zijn gebeurd, dan pas. Uh, kun je eigenlijk een uitspraak doen? We moeten ondanks de pijn toch doorgaan. Want dat is natuurlijk een heel gevaarlijk moment. Ja? En dat zien we toch regelmatig bij wat oudere mensen... die een pijnstilder nepen, maar achteraf blijken een gebroken heup te hebben. Om maar een voorbeeld te geven. En dat is niet eenmalig dat dat voorkomt. Dus dat moeten we ook voorkomen natuurlijk. Pijn uh, is een signaal waar je even moet bij nadenken. Wat doet het? Ja? En dat is ook precies wat we in ons hele programma... van de Week van de Pijn doen. We leren aan pijn moet je behandelen. Maar voor je het behandelt moet je even nadenken... moet je heel duidelijk een diagnose stellen... is het wel of niet gerelateerd aan iets onderliggend. Ja? Kun je dat behandelen? Want dan moet je dat vooral doen. Ja? En in alle richtlijnen die wij schrijven... voor de behandeling van pijn in Nederland... daar is ook altijd de eerste twee, drie punten. Zoek de oorzaak van de pijn. Probeer deze oorzaak te behandelen. En ga dan pas symptomatisch behandelen. En dat is die pijnstoornemen. We gaan het straks hebben over pijn cultureel, historisch, uh, het fenomeen. Ja. Maar daarvoor gaan we eerst luisteren naar muziek die je hebt meegenomen. Wat is het? Nou, Ferrans van Jean-Jacques Goldman. Voor veel luisteraars is een oude bekende, uit 1980 ongeveer. Uh, maar het mooiste van zijn muziek is dat zijn muziek uit het leven gegrepen is. En dit stuk gaat over de pijn die je kunt voelen en de vele vormen van pijn. Niet alleen de lichamelijke, maar ook de... De, de, de geestelijke pijn die mensen kunnen hebben. En zijn verzoek in zijn liedje is, blijf er niet onverschillig bij. Heel letterlijk, niet onverschillig bij je buurman, bij je partner, bij andere mensen. Maar ook niet voor ons als zorgverleners, voor verpleegkundigen, voor artsen. Blijf niet onverschillig ten opzichte van die pijn van die patiënt in, in het bed. En voor ons dan in het ziekenhuis, maar het kan ook op een podium zijn of thuis. Ja, blijf er niet onverschillig mee en doe daar iets mee. Laat die boodschap doordringen. J'accepterai la douleur D'accord aussi pour la peur Je connais les conséquences Et tant pis pour les pleurs J'accepte quoi qu'il en doute Tous les pires du le meilleur Je prends les larmes et les doux. C'est Et les jours qui se ressemblent et sans couleur tous mes tous mes pas autant qui Et les jours qui se ressemblent Des années pour un regard, des châteaux, des palais pour un quel de gare. Un morceau d'aventure contre tous les conforts. Des tas de certitudes pour désirer encore. Je changerai année mortes pour un peu de vie. Je chercherai clé de porte pour toute folie. Je prends tous les tickets pour tous les voyages. Aller n'importe où, mais changer de paysage. Niet changer ces heures absentes. Wat fascineert jou eigenlijk in pijn? Pijn is een fenomeen dat we eigenlijk heel slecht onder controle krijgen. We weten niet goed wat het is. Ja? We beginnen elke dag wel meer te weten hoe ons lichaam daarmee omgaat. Zowel neuronaal, in de zenuwsystemen... als in ons gedrag, in ons hoofd, in de ziel misschien van de mens... Um, dat, dat vind ik heel interessant. En wat mij het meeste integreert is... waarom er zoveel verschillen tussen de individuen... tussen verschillende mensen zijn... rond wat er met die pijn gebeurt in dat lichaam. Wat mensen daarmee doen. Voor sommige mensen is pijn een ongelooflijke motivator... om hun levenscarrière van te maken. Bij andere mensen zien we dat pijn een helemaal helemaal niets meer tot productie laat komen. En dat verschil tussen al die mensen, ja, dat vind ik iets wat, wat we moeten bestuderen. En er zijn meer symptomen dan alleen pijn, want mensen die chronisch vermoeid zijn, mensen die misselijk zijn, dus die symptomen die je leven gaan beïnvloeden, die je kwaliteit van leven beïnvloeden, waardoor je helemaal niets meer kan, dat is wat mij ongelooflijk aantrekt, om daar iets meer over te weten. Nou ben, je, ben jij uh, anesthesioloog, um, voor de uitvinding van de anesthesie, uh, was pijn natuurlijk... Ja, hoe, hoe, hoe, hoe ging me toen om met pijn? Ik, ik heb ook nog wel eens af en toe beelden van de middeleeuwse uh, scènes... dat je denkt, pijn had toen een heel andere plaats in het maatschappelijk leven. Zeker. Nogthans denk ik dat pijn dat er veel kennis was rond pijn bij de Romeinen, bij de Grieken... Um, bij de Egyptenaren zien we ook dat paverbollen in de graftom beslagen. Dus dat wist men toch al dat daar waarschijnlijk iets mee gebeurde. Het maanzaad was al bekend, om een voorbeeld te geven. Um, en men wist eigenlijk al heel veel van krachten die pijn mee beïnvloeden. Ze waren niet de moderne krachten, het waren geen neuronale cellen... maar we wisten toch dat er bepaalde stromen waren die daar iets mee deden. Ik denk dat er in een heel grote periode in de geschiedenis... eigenlijk veel kennis verloren is gegaan. Dat we eigenlijk niet meer wisten wat we ermee moesten doen. Of dat de transporten van deze stoffen stilvielen... van de papa voorzelf uh, en anderen. Um, en dat dat eigenlijk onvoldoende voor zich verspreidde in de maatschappij. Ik denk ook dat ja, pijn door de eeuwen heen... ook wel een heel bijzondere betekenis had voor confessionele mensen. Jan. En dat is natuurlijk een heel moeilijke discussie, was dat dan goed of was dat kwaad? Hè? Want we zijn in pijn geboren en we zullen in pijn onze kinderen krijgen, staat er in de Bijbel. Maar als we zien hoe eenvoudig het is om die pijn uit te schakelen... Hè, door een ruggenprik waar nu in Nederland toch heel veel discussies over zijn... dan denk je zo van, ja, wat is nu het verschil? En als ik dan zie hoe een dame haar kind krijgt... Uh, zonder pijn, dan denk ik, ja, dan wil ze meteen aan het volgende kind beginnen. En dan denk ik, ja, dat is misschien wel wat we graag zien aan de mensheid... dat mensen gelukkig zijn, rustig zijn en geen pijn lijden. Dus de betekenis van pijn door de eeuwen heen... ja, dat kun je een apart boek overschrijven. Dat heeft mijn voorganger, professor Ben Krul, ook heel mooi gedaan om die betekenis en die rollen te gaan bekijken. Uh, ik denk zeker voor de moderne geneeskunde... en dat vanaf het moment van Descartes, wat ik al eerder noemde... had die pijn plotseling een heel aparte betekenis. Want men dacht dat in ons lichaam er kabeltjes liepen... en wanneer je op de teen sloeg met een hamer... dat er een kabeltje getrokken werd tot in de hersenen... Uh, waar er iets gebeurde in je hersenen. Ja, dat is niet zo lang geleden uiteindelijk. Hè? Dat is drie, vierhonderd jaar geleden dat we dat dachten... En in die periode ja, was het al wel vrij knap dat men wist dat er een neuronaal systeem was, dat dat systeem iets deed, ja, dat dat kon tegenhouden, kon versterken. Hè, dat er een heleboel mogelijkheden in waren, dat wisten we toen nog niet. Maar dat is zeker met de ontdekkingen van de 19e eeuw en de 20e eeuw helemaal losgegaan, zal ik dat maar zeggen. Nu weten we zoveel van pijn, in ieder geval zeker door zowel het experimentele onderzoek, als heel veel studies, dat er van alles mogelijk is. Maar de stap, de verbinding tussen de mens en die basale wetenschap... die is heel moeilijk. Dat zien we ook. Ja, als we kijken naar het ontwikkelen van nieuwe moleculen... nieuwe pijnstillers, dan loopt dat relatief traag. Loopt dat relatief uh, langzaam. En dat zou veel beter kunnen. Maar we zien ook dat we tegen de grenzen aanlopen... van ja, de bescherming van het menselijke lichaam. Want als je pijn uitschakelt, dan zien we dat we heel centrale processen... zowel in het bewustzijn, cognitieve stoornissen, uitschakelen... als in de hartfunctie of op andere plekken. En daar moeten we zeer voorzichtig mee omgaan. Maar uh, zou je kunnen zeggen dat onze pijngevoeligheid vergroot is... sinds de anesthesie is uitgevonden? Ik herinner me dat ik uh, een keer uh, in een uh, ontwikkelingsland... mee heb geholpen tanden trekken, onverdoofd. Ja. Uh, niemand die ook maar één krimp gaf... Ik geloof niet dat ik dat hier zo snel uh, zou tegenkomen. Precies. De culturele betekenis van die pijn is natuurlijk ook helemaal anders. Die mensen in Afrika... en ik heb zelf ook in Afrika geweest en daar patiënten gezien... die van vele, vele kilometers aankwamen gewandeld. Ja, de mensen waren al zo in een traject... dat ze vol verwachting waren dat die slechte tand eruit ging... dat de motivatie voor deze patiënt een hele andere was... dan voor iemand die in Nederland naar de tandarts loopt... en die weet dat er een perfecte... Pijnstillende methode is om die tand te trekken. Nochtans zien we dat ook in Nederland tanden worden getrokken zonder pijnverdoving en dat dat ook heel goed gaat bij heel veel mensen. Dus de betekenissen zijn verschillend. De reactie van het lichaam kan erg gelijklopend zijn en dat is natuurlijk het hele spannende aan dat fenomeen van pijn. Want hoe maak je nu een programma dat voor iedereen goed past? Ja? En dat is eigenlijk precies ons landelijke programma het Veiligheidsmanagementsysteemprogramma, eigenlijk het VMS-programma... waar eigenlijk twee jaar aan gewerkt is... om te proberen voor patiënten een systeem te maken... in het ziekenhuis waar ze zich veilig bij voelen. Waar dat ze een gevoel hebben van er wordt iets mee gedaan voor mij. En die culturele context van veiligheid voor pijn... is een heel belangrijk element om pijn eigenlijk goed aan te pakken. Ja, dat zien we ook als mensen zich gerust voelen... in de omstandigheden waar ze moeten zitten of zijn dat daardoor pijn eigenlijk minder kans krijgt om, om los te gaan... en u helemaal mee te sleuren in uw dagelijks probleem. Nou zegt Amanda Kluveld in dat boek Pijn... Um, dat pijn ook een heel belangrijke factor is voor empathie. Als je weet wat pijn is, dan kun je ook begrijpen wat pijn voor een ander is. Dat betekent dat je je ook in de ander kan verplaatsen... en dat het daarmee ook een hele belangrijke uh, pijler is van moraal. Ja. Dat deelt u? ja, dat ja denk ik wel. Nu word ik de Vlaming. Dat, ja. wil je. Dat, dat, dat, dat deel ik zeker helemaal, omdat pijn is natuurlijk zo zichtbaar voor mensen... dat het een ongelooflijk communicatiemiddel is. Ja. Mensen gaan daardoor heel veel aandacht naar zich toetrekken... in de positieve zin van het woord. Um, het, pijn is natuurlijk ook een van de discussies die zich afspelen... In, zeker in het gebied van bijvoorbeeld de palliatieve sedatie... en de refractaire symptomen, omdat... Veel van de refractaire symptomen refractaire, ze, symptomen. refractaire symptomen zijn de onbehandelbare symptomen ja. bij een patiënt. En die gaan zich eigenlijk heel vaak oprollen naar pijn. Pijn is een van de belangrijke elementen in dit traject van de palliatieve sedatie, waar in Nederland toch de laatste jaren heel veel discussie en ook heel veel goede ontwikkelingen rond zijn. Ja. Het goed aanpakken van pijn is natuurlijk een basiselement om die onbehandelbare symptomen, die refractaire symptomen... te doen verminderen, om die beter onder controle te krijgen. Dat is een hele uitdaging. Dat kunnen we beter en beter. Um, maar toch zijn er nog altijd mensen die op sommige momenten... een onbehandelbare pijn hebben. Dat bestaat. Heb jij nou, omdat je zelf zoveel bezig bent met het thema... Um, een andere omgang met pijn ontwikkeld voor jezelf? U stelt mij een heel moeilijke vraag. Dat, dat, um, omdat... Ja, ik kan maar omgaan met mijn eigen pijn in de omstandigheden waar ik zit. Ja? Het is wel zo dat mijn fascinatie voor het fenomeen pijn en palliatieve zorg... in de brede zin van het woord, wat mijn dagelijks vakgebied is... eigenlijk maakt dat ik er niet veel tijd voor heb om erover na te denken... in mijn eigen leven, even heel praktisch. Ja? Nochtans, is dat een moeilijke vraag, want wij gaan op regelmatige momenten... Hebben we een controlepersoon voor een proef nodig. Dan doen we die testen ook op onszelf. En dan schrik ik wel elke keer dat mijn promovendus een test doet bij mij, wat ook in mijn lichaam een hevige reactie uitlokt. Ja? En daar schrikken mijn onderzoekers soms ook van. Dus we zijn allemaal onderworpen aan dezelfde lichaamswetten, aan dezelfde regels. En dat op alle vlakken, niet alleen somatisch, maar ook psychosociaal en existentieel. En dat speelt bij iedereen mee. Dus iedereen heeft daar eenzelfde proces in. Ja? Alleen het maatwerk dat je moet maken om voor iedere patiënt ook een goed programma te maken... om het te kunnen aanpakken, daar hebben we eigenlijk heel veel werk aan. Want het is heel verschillend van persoon tot persoon. Ja? Maar wat ik nog een heel raar fenomeen vind... tenminste zo voltrekt het zich bij mij... is dat um, op het moment dat je pijn hebt, dan beheerst vaak de pijn jou. Op het moment dat de pijn verdwijnt... dan kun je hem ook niet meer terugroepen in je herinnering. Nee, dat klopt. Terwijl geestelijke pijn kun je wel terugroepen. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe kun je dat verklaren? Nou, Het is maar half waar, want wij kunnen wel... door middel van die evaluatie, die kwantitatieve sensoriële testing... die speciale onderzoeken die we door een pijngewaarwording op te zoeken... zien wij dat als u ergens in uw leven een bepaalde somatische pijn hebt gehad... dat we dat terug kunnen opwekken. We kennen ook al stoffen die dat zelfs kunnen induceren. Maar je kunt het opwekken. Ja? Maar ik vind het zo wonderlijk, bijna alles wat we meemaken... kunnen we ons herinneren. Dat klopt. Maar... Um... Terwijl pijn, iets wat je zo intensief ervaart, ja. op het ja. moment dat het verdwijnt, kun je het ook niet meer herinneren ja. hoe het voelt. Ja. Ja. ja, ik weet niet of dat u uit ervaring spreekt. Want ik hoor pijnpatiënten andere dingen vertellen. Die, die, die herdenen zich wel pijn. Die hebben ook heel veel schrik dat die terugkomt. Die gaan er ook een bepaald gedrag op ontwikkelen in de hoop dat die pijn zeker niet terugkomt. En wij noemen dat dan vermijdingsgedrag. Ze gaan een aantal dingen niet meer doen. Dat is ook een hele oefening, omdat als die dan echt niet terugkomt, om die mensen toch een normale beweging te laten maken. Ja? En daar hebben we ook een cognitief programma voor. Um, dus het is een stukje maar half waard. Ten tweede weten we ook dat wanneer... en dat is onderzoek dat toch uh, erg veel aandacht heeft gekregen... wanneer een kind een heel prik krijgt... He, voor bepaalde metabole onderzoeken op te sporen... en dat wordt al of niet verdoofd gedaan... dan zien we als die kinderen later een operatie ondergaan... dat er een verschil is in de respons... op de pijnprikkel die ze krijgen door die operatie. Ja? En dat is natuurlijk wel een teken... dat ook die pijn waar u op alludeert nog wel in ons lichaam is... Ons lichaam is gelukkig goed beschermd. Wat negatieve ervaringen hebben we meestal een beetje een neiging... om die wat op de achtergrond te verdringen. Ja? En daar niet actief aan te denken. Dus, maar dan kom ik het terrein van de klinische psycholoog. En in dit geval zou ik zeggen... moeten we vooral onze klinische psycholoog nu betrekken in het verhaal... om daar verder op te gaan. En, en hoe verklaar je um, het verlangen pijn te ondergaan of pijn te doen... masochisme, sadisme, vanuit jouw vak... Ja, u stelt me een heel moeilijke vraag. En we, we hebben nog noem. maar twee minuten dus. Ja, we komen op een maatschappelijke <laughs> discussie. Maar ik denk dat ja, het opzoeken van extreme prikkels... Ja, juist in je hersenen bepaalde elementen oproept... en endorfines afscheidt, waar je een bepaald gevoel bij krijgt. Ja? Dus op zich is het een fysiologisch fenomeen dat we wel kennen... dat wat extreem wordt gedaan. Hetzelfde zien we bij marathonlopers. Hetzelfde zien we bij extreme sporten, bergbeklimmen... Uh, de, de wielrenners van de Ronde van Frankrijk als voorbeeld. Ja? Dus mensen zoeken extreme momenten op... Ja? omdat dan hun hersenen iets doen met stoffen... Ja? die ook bij pijngewaarwording belangrijk zijn. Ja? En die stoffen die kunnen een zekere vorm van verslaving opwekken. Ja? Ja. Ja, ik praat met Chris Vissers, hoogleraar pijn- en palliatieve geneeskunde. En graag praat ik het tweede uur daarover door met uw luisteraar. Wat is uw meest succesvolle manier gebleken om pijn te bestrijden? Te verminderen of te overwinnen? Is het ijsberen, wandelen, mediteren, muziek maken, gillen? Bel naar 0800 1121, 0800 1121, of mail naar Casaluna aapstaartje ncrv.nl ja, Je zou eigenlijk in deze nacht de um, winnaar van de wisselbeker... voor de afdeling van jullie ziekenhuis bekendmaken... die het beste um, de pijn heeft genoteerd. Maar hij is nog in concurrentie met andere afdelingen. Er is nog niemand bekend. Nee, Op dit moment moet ik eigenlijk de suspense gaande houden. Iedereen <hijen> zit met veel spanning te wachten. Natuurlijk zijn we heel goed geslaagd in onze opzet van die aandacht voor pijn maximaal ten top te drijven. Uh, maar helaas moet ik de luisteraars uh, uh, ja, zeggen... dat we nog niet weten welke afdeling het beste noteert. Dat is een heel proces natuurlijk. En dat is, we hebben we ook uh, gaandeweg geleerd. Wij kunnen nu online volgen in ons ziekenhuis... welke afdelingen aan het noteren zijn in het medische dossier. Dat is een heel proces. En daar willen we geen enkel fout in maken natuurlijk ook niet. Dus ik heb ook mijn teamgenoten nodig... Hey, dokter Stegers en mevrouw Van Boekel en uh, mevrouw Janet Freeman... om met hen even goed te zien... Dat welke afdeling heeft nu de beker. Maar belangrijk ook is. Het is niet de week van de pijn. Maar wij hopen dat eigenlijk de volgende 51 weken van dit jaar ook continu de week van de pijn is. Het en wordt dat het ik... jaar van de pijn. En het, het jaar van de Maken pijn. Maken we wordt. nu Precies. gewoon het jaar van de pijn. Heel van. goed, dankjewel daarvoor. Hebben we besloten. Ja. En dan zijn we aan het eind van dit uur. Dat is jammer, want ik wou nog weten hoe jij je pijn bestrijdt. Maar dat vragen we dan volgende keer. Daar kom ik bij de voor volgende terug. week. Heel dankjewel, Chris.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 Radio Berg -Ik. Radio Berg -Ik. Het radiostation voor Berg -Ik. Radio Berg -Ik. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, goeiedag dames en heren. Even excuus. Ja, u kunt het misschien wel een beetje aan mijn stem horen. Ik heb, uh, zit zuip als een egel. Ik heb echt de bulten om mijn kop gezopen. Ik heb echt uh, iedereen uh, onder tafel gezopen. Ik ja, we gaan beginnen. Reizen. Goeiedag, dit is Peer van Eerstel, U ik hoort wel. Uh, ik heb uh, hier achter elkaar met staande kar gereden. Ja, toon dat is nou wel genoeg. Laten we ik was gaan beginnen. Pinneke zat. Genoeg over jouw privésituatie, laten we gewoon beginnen aan een nieuwe week, Radio Bergrijk. Zo zat is een snap was ik. Uh, goeiedag, dit is Peer van Eerstel met gezondheidsnieuws. Uh, oh, doe jij het... tegenwoordig gezondheidsnieuws? Ja, er is weer. Uh, uh, nou, dat mag ik toch ook wel een keer doen? Maar ik dacht. Je uh, uh, uh, hebt toch geen gezondheidsmonopolie? Nee, ja, dat is, dat is dan nog wel heel scherp gezegd. maar ik dacht gewoon. Uh, ja, nou ja, scherp gezegd. Jij zegt, oh, doe jij nou opeens een gezondheidsnieuws? Nee, maar het lijkt mij. Kijk, zoals jij altijd sportnieuws doet. Lijkt mij voor de luisteraars wel ja, zo dat ik nou helemaal veel meer weet van sport dan jij. Ja, en ik weet meer van gezondheid. Dat, uh, zou, heb ik, geen, ik, ik heb toch ook een lichaam? Ik heb toch ook gezondheid? Ja, maar er is nog geen reden om, om het voor te gaan lezen. Dus voor de luisteraar die thuis met gezondheid zit. Die is op de bank met zijn gezondheid. En die wil dan... Oh, gezondheidsnieuws, dat is Toon spoormerk? Dan weet ik weer, dan gaat het over gezondheid. Want hij zegt er ook bij gezondheidsnieuws. Dat is voor de luisteraar een eikpunt binnen de uitzending... dat mensen een vaste rubriek hebben. Ja, maar sinds wanneer is dat een vaste rubriek? Dat is toch gewoon gezondheidsnieuws? toch? is toch, keuken, is toch ja, maar gewoon dat doe Radio ik... Bergeijk? Ja, maar dat doe ik toch altijd? Nou, dan nou doe ik het een keer. Wat krijgen we nou? Alsof ja, jij de. Nou, alsof uh, jij de, de, de alleen, oh, wat weet meneer Sporenberg veel van gezondheid? Want ja, nou, nou, moet ik moet altijd ah, gezondheid, dit en dat. Ze zo, zo, heel verhaal. Ach, man, ik zei toch op met je eigen gezondheid? Ik voorspel jou, morgen ligt hier. Dan kun je de deur niet meer open van de, brief, van de brieven die zijn Ik kom van luisteraars. Die zeggen: Ik ben helemaal de kluts kwijt met mijn gezondheid. Want wie, Nou, las Peer van eerst al opeens gezondheid voor. Terwijl ik. Nou, uh, oh, kijk red... goed, jongen, Tom Sporenberg, daar lees jij het toch voor? Ik denk er niet over. Nou, nou doe goed, je het ook maar. Dan doe ik het. Wacht. Um, Anti-stress Weekend. Dit is gezondheidsnieuws. Dus geen Toon Sporenberg, dit is Peer van Eersel met het gezondheidsnieuws. Nou, kijk, als je het nou zo zegt, dan heb je in, ja, in ieder geval de luisteraar gewaarschuwd. Er is heel veel valse spanning in mijn lichaam van jou, weet je dat? Valse spanning, ja. Valse spanning, ja. Ja, stress heet dat. Vecht er kwijl uit je mondhoek. Zitten ja, van die witte schuimvlokken in je mond? Ook. Ja, en groene draadjes. Gelukkig Anti-stress weekend. Dit anti-stress weekend wordt gehouden in de eerste weekend van juli. Op het terrein van de 9e zaligheid in Begijk. Het is bedoeld voor mensen die willen leren omgaan met stress. Dit is door middel van uitleg, tips en ontspanningsoefeningen. Heel veel keiharde ontspanningsoefeningen. Tevens belooft het een heel leuk weekend te worden met thema's spelen. Er wordt keihard gespeeld en eenvoudige oefeningen en zelfmassage. Heel vaak wordt er tijd gegeven aan mensen om zich terug te trekken voor zelfmassage... om tot een bepaalde ontspanning te komen van stress. Er wordt ook keihard gewandeld en heel erg keihard gezellig samengezind. Samengezind, dat is geen woord. Inschrijven kan voor 10 maart. Voor inlichting of opgeven kun je ja, bellen... Ja, 10 maart is al lang geweest. Of, eh, uh, eh, uh, uh, nou, dat staat de... hier. Dat bericht is van 9 februari. Waar heb je dat vandaan? Nou, hier van het stapeltje Oud Gezondheids... Oh, wacht, dit is Oud Gezondheidsnieuws. Nou. Ik zou als ik jou was. Als staat er een telefoon bij, maar eens proberen of jij je aan kunt melden voor dat antistress weekend. Waarom? Nou, het is wel eens goed. Als jij een keer keihard gaat wandelen, keihard gaat spelen, keihard gaat ontspannen. En zelf massage tot een bepaald ontspannen. Nou, ik heb geen stress. Tom Sporenberg. Je hebt geen stress man. Nee, jij, jij, Ik wil een keer heel ontspannen. Ook een, een gezondheidsnieuws voorlezen. En dan begin jij mij gelijk het bloed onder de nagels vandaan te treiten... Ja, Door te zeggen ik, dat jij het monopolie op gezondheid hebt. En dan leg je ook nog. Uh, dan leg jij ik, ook dat nog een gezondheidsbericht voor meneer. Dat je heb je ja. zelf van die stapel gepakt. Om mij erin te luizen. Tijdje, stressmuziek. Doe de lichten uit en sluit de gordijnen... om het lekker rustig te maken. Ga nu op je rug liggen en ontspan je helemaal. Armen naast je lichaam, handpalmen naar boven... ogen gesloten, hoofd naar achteren... kuitspieren samentrekken. Helemaal rond de ribbenkast, langs je ruggengraat, over je schouderbladen... Naar de achterkant van je hoofd en nek. Vingers en duimen. Polsen en ellebogen. Onder- en bovenarmen. Hals, kin, lippen, tanden. MUZIEK Jij nog wel eens aan haar toen? Aan, uh... Ja, die ja. Ja dat, ja, dat denk ik nog wel eens aan, ja. Ik moet zeggen, ik wil nou niet uh, richting een ruzie gaan of zoiets dergelijks. Maar ik vond toen zij er nog was was dat toch een soort, ja, windmiddel. En een, hoe we zeggen, zachte kant... die onze samenwerking, zou ik maar zeggen, en een goed kader gaf. Kijk, wij, wij staan natuurlijk voor... Ik steek even een sigaretje op mijn even... sneeuw. Patrick, doe Kijk, wat. Wij staan natuurlijk. De, de, de, het gedeelte van Radio Bergeijk, dat staat voor mannelijkheid, denkkracht, mm -hmm. daadkracht, mm -hmm. strijdbaarheid, mm -hmm. agressie. Mm -hmm. Testosteron. Moede. Razernij. Waanzin. En ik mis gewoon daarvan een soort zachte tegenkracht. Uh -huh. Ik mis de domheid. Ik mis het alles vier keer moeten hoeven zeggen... De rare emotionele grillen van één keer per maand een week komen uh, de weg kwijt zijn. Ja, ik mis het ook. En dat andere geluid, wat toch. Het naïeve. Mm -hmm. Oh, wacht, wacht, er komt iemand. Ah, oh ja. Daar achter het graf van de bakker. Mm. Oh, het is wel een lekker ding. Dat is inderdaad. Uh... Hallo. Dag. Hallo, juffrouw. <laughs> Dag, juffrouw. Ja. Um, dus uh, hier Toon Spoornberg en uh, mijn collega uh, Peer van Eersel. Ja. Van um, Radio Bergijk. Weet u wel Radio Bergijk? Radio Bergijk? Ja. Ah, leuk. <laughs> Kunt u even deze kant op komen. Ja, dat vind ik leuk. Maar nog gecondoleerd, hè, met uw uh, dierbare... Ik herken de stem maar goed. Oh, leuk. Oh, ah, vind ik leuk. Luistert u wel eens naar Radio Benkij? Altijd. Oh, uh, en, en wat doet u zoal voor de kost? Nou ja, mijn man is natuurlijk net overleden. En uh, ik uh, ga gewoon elke dag nog naar zijn graf toe. En uh, ik verzorg de kinderen natuurlijk. Het is een hele moeilijke tijd, maar wat leuk. Oh, dat vind ik leuk. Zou u misschien uh, voor afleiding in deze rouwperiode... Uh, misschien uh, bij de radio... Uh, werken? Zonder bijbedoelingen? He, totaal geen bijbedoelingen, moet u. Bij de radio werken? Ja, zonder bijbedoelingen. Dus dat er geen bijbedoelingen zijn, onze site. Ja, maar dat u. Dat u wij, wij, wij zouden zo graag, en dat horen we ook wel van luisteraars. toch weer eens een vrouwelijk stemgeluid. Je moet erbij eten laten klinken. Ik, ik denk dat ik dat heel niet kan, want ik, uh, nou, ik heb dat nog nooit gedaan. We ik we zou echt niet weten wat ik daar uh, ja, aan toe zou kunnen. Even stil nou, want u hebt een heel prettig stemgeluid. Voor weten wij voor een echt vrouw? Waar? Ja, voor een vrouw. Is. Altijd mee. Uh, en dan kunnen wij u, u leren uh, radio uh, maken? dan minimaal vm, heeft u VMBO afgemaakt? Ik heb gewoon... Uh... Kunt u uw, naam, uw eigen naam schrijven? Ja, natuurlijk. Oh, te god. Uh, Dan uh... moeten we niet intellectueel worden. Hey. Maar, wacht uh, even, leg even mijn schepje neer. Want ik, ik stond ook net gewoon met azalia's en alles. Ja. <lacht> maar, eh... Uh... Maar is dit serieus of is dit een grap? Dit uh... is het zonder bijbedoelingen serieus. Nee. Wij maken nooit grappen. Wij zijn een heel erg serieus, zichzelf respecterend radiostation voor. De berg naar door de berg naar. Maar we missen een. Wij kijken naar in. Wij ze. Maar wat mag ik dan doen? Werk ze uh, Misschien in uh, het begin uh, gewoon eenvoudige dingen berichten. Voorlezen. Och, wat leuk! Nou, zullen we dan afspreken morgen, morgenochtend? Oh, ik, kan, ik kan het gewoon niet geloven. Ik, nee, hè? Zo kom je nee, op de kerkoven en dan denk je... Er komt allemaal nooit iets leuks meer. Nou, kom maar even ik hier bij je, ben je ben oom ben Peer. peer. Nee, nee, nee, nee, nee. Kom maar even nee, nee, bij oom nee, je oom Peer. Nee, nee, nee. Nee, nee, Peer. peer. Het zonder mijn bedoeling. Zonder mijn ja. bedoeling, hè? Zonder mijn bedoeling, hè? Het is allemaal leuk. Oh, wat vind ik dan leuk. Ja. Nou, eh... Zullen we morgen afspreken dat je dan, eh... Op het industrieterrein, je meldt. Och, nou, och, nou <lacht> zie ik het op de steen waar u bij stond. Uw man is doodgeschopt op het hof. Ja, ja dat is natuurlijk een heel naar incident geweest. Het is echt door die hele groep jongens in één keer. Uh... Ze hebben de daders niet kunnen vinden, hè? Nou, het was van dat zinloze geweld, noemen ze dat dan, hè? Nou, het gaat wel een beetje door het dorp dat uw man er wel een beetje naar gemaakt had. Ja, maar goed, het is natuurlijk ook... Die jongens waren gewoon aan het wildplassen. Dat kon hij niet tegen. Maar was... oh, wat leuk dat we jullie dan... Oh, dat is echt een geluk bij een ongeluk. Ik vind dat leuk. Zijn hele hoofd lag open, hè? Ja. Als een, als een rauw ei. Hadden ze met de op <lacht> opeens aan beuken. Ja. Wat was echt verschijnlijk. Hij heeft was... toch vrij lang pijn gehad, hè? Ja, Terwijl hij toen al onherkenbaar was, hè? Als er gezicht erg... open, <lacht> Maar ze hebben hem ook helemaal niet meer kunnen gebruiken. Want hij wou alles afstellen aan de, aan de wetenschap. Maar ze zeiden dat zo. Ja, het is allemaal kapotgeschopt. Ik kon niet meer. Hè? Erg, hè, voor u? Dat was echt heel erg, ja. En ik heb ook twee kinderen. En die hebben het ook allemaal. Je hebt het allemaal gezien, hè? Ja. Maar wat leuk als ik dan bij jullie ga gewoon... Hè... Ach, hier is... Maar het zal je gebeuren, zeg, ja. dat je man zo uh, doodgeschopt wordt op het hof. En met de bromfiets helemaal onherkenbaar zijn schedel ingeslagen is. Wat erg. Ja. Dat zijn hoofd daar als een lauwe babie pang volgende ochtend waren er extreem veel spreeuw aan het pikken. tussen de stenen op hof. <tie> Erg hoor, als je man zo... Uh... Als hij nou morgenochtend om half elf even langs op de radio bij Gijk. Dus op het industrieterrein, hè? Ekkers rijdt. Zonder bijbedoelingen. Dat is goed. We gaan het gewoon proberen. Het is voor proef, hè? Ja, is wel uh, voor proef natuurlijk. We kunnen natuurlijk nooit, geen vergaande toezeggingen doen. Misschien nee. klikt het niet. Nee, dat weet je niet, hè? Oké. Okay. Erg, hè, van je man. Dag. Zo. Mooi een vrouwtje erbij. Een goed gevoel. Alles erop en eraan. En geen man meer. Oké, okay, jongen, we gaan naar Beeks. Ja, opstoten hè.